Het gaat bijvoorbeeld om uitbuiting in de land- en tuinbouw of de horeca. Jaarlijks komen gemiddeld 23 zaken van dit soort uitbuiting voor de rechter... maar in de helft van de zaken wordt ook daadwerkelijk iemand veroordeeld. Het aantal overnachtingen in Amsterdam via Airbnb... is in 2018 gedaald met 5 naar 1,98 miljoen. Ook daalde het aantal beschikbare accommodaties. Dat meldt het onderzoeksbureau RDNA. De daling komt waarschijnlijk door het strengere beleid. Alle overnachtingen moeten worden gemeld... en de gemeente Amsterdam deelt fikse boetes uit. De Duitse commandant van kamp Westerbork, Albert Gemmeker, die 80.000 Joden naar de concentratie- en vernietigingskampen stuurde... is na de oorlog te vergeefs door de Duitse justitie achtervolgd. De Duitse OEM is 17 jaar bezig geweest om de natie opnieuw voor de rechter te krijgen vanwege medeplichtigheid aan genocide en verhoorde wereldwijd 130 getuigen. Maar er kon niet worden bewezen dat Kemmerker wist van de gebeurtenissen in de vernietigingskampen, staat in een biografie die vandaag verschijnt. Wel kreeg de Duitser in Nederland 10 jaar zelfstraf, waarvan hij er 6 uitzat. Barcelona is zo goed als zeker van een plek in de finale van de Champions League. Gisteravond werd Liverpool in eigen huis met 3-0 verslagen. Lionel Messi scoorde twee keer. Het andere doelpunt was van Luis Suarez. De return is volgende week dinsdag in Liverpool. Een dag later speelt Ajax in de andere halve finale tegen Tottenham Hotspur. Het weer vanochtend bewolkt, later pittige buien, soms met onweer bij 12 tot 15 graden. Vrijdag en in het weekend buien en niet warmer dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 English. Mm -hmm. Every day. www.zfmzandvoort.nl